Van Altena. Goedemiddag. In het Gelderse Groenlo is gisteren 10.000 kilo vuurwerk in beslag genomen. Dat gebeurde bij een verkooppunt. Die hoeveelheid ligt ruim boven wat volgens de vergunning is toegestaan dat om zowel consumenten als professioneel vuurwerk de verkoper is aangehouden. Een kinderdagverblijf in Dordrecht moet dicht... omdat de medewerkers niet bepaald leuk met de kinderen omgingen. Ze schreeuwden tegen ze en gingen hardhandig met ze om. Op camerabeelden was bijvoorbeeld te zien dat een kind om een glas melk vroeg... waarop de medewerker antwoordde... Wie denk je dat je bent, joh, mafketel? Kinderdagverblijf is voorgoed gesloten. Gezellig daar. Bijna 60 Japanse vrouwelijke parlementsleden onder wie de premier eisen in een petitie om meer wc's. Bij de afgelopen verkiezingen zijn er veel vrouwelijke politici bijgekomen, maar het aantal toiletten in het parlementsgebouw blijft nu ver achter. Daardoor staan er vaak lange rijen voordat de vergaderingen beginnen. En de politie Midden-Nederland is overspoeld met lieve reacties... voor agent Michael. Die was gisteravond te zien in het RTL-programma Bureau Utrecht. Michael raakte in september zwaar gewond. Ik had gewoon een dienst op de motor. Ik reed eigenlijk op weg naar een aantal meldingen naar het bureau. En toen heeft een auto mij over het hoofd gezien. Die is afgeslagen. Terwijl ik net op dat moment voorbij kwam rijden. Dus uh, ja, vol erin geklapt. Nou, door het ongeluk belandde hij een tijdje in coma. En daarna bleek dat de agent nooit meer... zijn Linkerarm volledig kan gebruiken. Veel mensen belden naar de politie om te vragen... of ze Michael een kaartje kunnen sturen. Het weer van Weerplaza, zon, wolken en af en toe een bui tussen een graad of vijf. Vanavond tijdens de jaarwisseling is het grotendeels droog. Het koelt af richting het vriesput. Dankjewel, alleen dan Q-verkeer van Flitsmeister. Eén file gemeld op de A59. Soms Oost tussen Nuland en Oost. Daar is de afrit afgesloten. door een spoedreparatie, 10 minuten sta je daar in de file. Controles zijn niet gezien. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt... door de oudejaarstrekking van Staatsloterij. Fout het jaar uit met Q-music en de... Hits uit het Foute Uur. Tot en met Oud en Nieuw. Fout en Nieuw. Cue Music. Bas van Nimwegen. Ja, en binnen nu en twintig minuten ga je de deurbel horen van de staatsloterij. En dit is snollebollekes. You music. You music. You sounds better with you. Sensation Wyland en de... De genre When I was young. You want Linnean. Die, die zit vanavond in de eentje. al die oliebollen weg te hakken. Fles champagne daarnaast. Lekker onder een kleedje op de bank. En dan de RTL5 aan natuurlijk. Ja, vanavond tien voor elf. Dan is daar de Foute Party 2025 te zien. Hè? Dus alle hoogtepunten van die avond afgelopen juni in de Brabant Halle in Den Bosch. Met optredens van snolle bolletjes. Nou, die hoorde je net nog. Robus van Hemert. Samen Welter was er bij Katja en Babette van Hademnoot. Oftewel een heerlijk avondje vol met foute muziek vanaf 10 voor 11 dus op RTL 5 te zien. Tippie van mij. Ondertussen zijn ze in uh, Sydney al dronken, denk ik. Ah, daar hebben ze net uh, 10 minuten geleden de champagne al opengepopt. Daar zitten ze inmiddels gewoon al. Nou, uh, hoeveel minuten is het? 9 minuten in 2026. Het scheelt uh, 10 uur met uh, ons hier in Nederland. Even een kleine schakeling met Sydney 5, 4, 3, 2, 1, happy new year! Ach, mooi, happy new year! Het ziet er altijd vet uit daar ook in Sydney met de uh, Harbour Bridge natuurlijk.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 I'm more. <laughs> En de beste hits uit het foute uur. Fout en nieuw. en nieuw richting 2026 met George Michael outside by Q. Fout en, nieuw. en net, ja, kwam er een deurbel voorbij, tenminste, als ik uh, alle appjes zo'n beetje voorbij zie komen. Er wordt heel veel geappt. Kijk wie dat uh, gedaan heeft. Goedemiddag, met Bas. Hi, met Shania. Hey, Shania. Hi. Je hebt deurbel geappt, zie ik. Ja, klopt. Waar heb je hem voorbij horen komen dan? Net voor dit uh, liedje, eigenlijk. Oké. Okay. Ja, ik uh, ga je niet langer in spanning houden. Shanae, je wint een straat van de staatsloterij. Oh, wat leuk, dankje. Dat allemaal voor die oudejaarstrekking van 31 december... met de kans op die 30 miljoen euro. Ja, top. Ja, zeker top. Uh, helemaal als je het wint. Wat, wat zou je ermee doen met 30 miljoen? Uh, ja, ik zou op vakantie gaan. Ik zou ook een huis uh, gaan uh, kopen, denk ik. Ah, ik zou het verdelen ja. aan de familie... Oké, okay. oh, zou je ook nee, nog wat weggeven? Ja. Ja. Hoeveel ja, zou je weggeven dan van die 30 miljoen? Ja, ik denk wel de helft. De helft? Zo. Ja, zeker wel. geven, 50 miljoen. Ja, nou ja, ik, ik ga met je meeduimen. Uh, vannacht dan, uh, dan weet je net of je de gelukkige bent. En ik uh, wens je een hele fijne en nieuw. Ja, van hetzelfde. Goed zo. Ja. Nou, ja. Doeg, Shania. Het is Key Music, met Fout en Nieuw, met Louis Fonsi, Demi Lovato. Dit is Edge Mella Koopa.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 Toe in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 Met onze receptionisten. <laughs> belief bij Key Music een Fout en nieuw. Zometeen gaan we verder met fout hits. Jord Queen onder andere ook. Lekker, Volumia, ja. blijf bij mij. Komt eraan. Mensen, we gaan aftellen. Heeft iedereen een glas in zijn hand? Nee, pap, wij nog niet. Mogen wij ook een glaasje? Zeker. We hebben hier frisjes staan. Thanks, 3, 2, 1, gelukkig nieuwjaar! 18 betekent dat je ook thuis tijdens Oud en Nieuw... geen alcohol aanbiedt aan jongeren onder de 18. 18 plus, speel bewust. De postcode kan je van 59,7 miljoen valt bijna. Je hebt nog tot twee uur van nacht om mee te spelen. Op postcode De mooiste start van het nieuwe jaar.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 chips per zak voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. Nu bij Gamma, de giga-eindejaarsdeals. 40% korting op Bruinzeelvloeren.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 Hornbach is jouw projectbouwmarkt. Hornbach, er is altijd iets te doen. En het is al helemaal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 Hier mis ik weer van Weerplaza. mix van wolken en zon. Het is een gaat om vijf van nacht tijdens de jaarwisseling. Grotendeels droog. Dan wel rond het vriespunt. Dus nu eentje of champagne erin zou ik zeggen. Hou je het warm? Dan Q-verkeer van Flitsmeister... met twee files op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en de Duitse grens. Daar kom je in 11 minuten. En de A35 Enschede Almelo tussen Hengelo-Zuid en Delden 11 minuten ook. Controles, eentje, die staat op de A12. Den Haag-Soetermeer opletten daarbij 3,1. Q-music, Bas van Nemegen. Volumia met Blijf bij mij, hoor je zo. En dit is Dolly Parton. q battle with you.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 Het fout uur. Fout en nieuw. Q-Music. Naar 2026. Ja, het is ook een lekker, uh, lekker sfeertje in de app hoor. Het is ook maar goed dat er geen uh, geurfunctie uh, bij de app zit. Want anders komen al die geur van al die oliebollen hier uh, binnen in de studio. Patricia de Bruin die stuurt uh, in de auto onderweg naar De Efteling voor oud en nieuw. Hoop mensen die uh, nou, dus oliebollen aan het bakken zijn kniepertjes, komen veel voorbij. Uh, Melissa van Poppel stuurt dan weer lekker hapjes aan het maken voor vanavond. Fijne jaarwisseling. Uh, ja, jij ook natuurlijk. Ja, iemand die uh, elke dag leefde alsof het auto en nieuw was. Dat was uh, Freddie Mercury natuurlijk. Er waren buiten de jaarwisseling ook uh, bergen met koelensuiken te winnen, Maar uh, als we één ding van Freddie kunnen leren... dan uh, is dat toch wel dat je niet van aftelmoment naar aftelmoment moet leven. Maar gewoon met de dag. Gewoon even een stukje wijsheid hè, aan het staartje van 2025. Zometeen hoor je Milk and Sugar. En eerst queen. screen. Dit is a kind of magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic.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 new q music She was Nieuw, hè? Ja, dat klopt. Oh, jij staat heerlijk het jaar uit te swingen daar, hè? Ja, zeker, zeker. Ik denk om en nabij 150 oliebollen verder, zingen tot Q. Zo dan. Dus eigenlijk hebben wij gewoon bijgedragen aan het recept, hoor. Ja, zeker weten. Daardoor worden ze extra lekker. Ben je voor de hele straat aan het bakken? Of, uh... Uh, om en nabij wel, denk ik. Wat voor feestje gaat het worden? Bij uh, vrienden thuis. Met een aantal, uh, aantal stellen en de kinderen met z'n allen samen. Nou, ah, wat leuk. En als je je oliebollen een cijfer moet geven? Uh, welk punt geef jij uh, die wij samen hebben gebakken? Een? 10. Kijk! Ja, dit is uh, de medebakker hoor ik. Ja, dat is de medebakker. Dat oh, is de medebakker. Je stuurt een fotootje dat je met de schuimspan in je handen staat, hè? Ja, zeker. Dus ik, ik, dan zing ik gewoon heel hard mee. Nee, alleen is dat mijn microfoon elke keer. <laughs> ja, ik zou zeggen, leg hem nu heel even van de kant. Want we gaan nu even een dansje doen. Goed? Uh, ja, dat is goed. De song. <laughs> Oh, die doe, die doe ik mee. Die kan ik. Heel goed, heel goed. Uh, Fijne jaarwisseling daar, Juni. En bak nog even. Ja, al uh, Alles goed voor 2026. Voor jullie ook. Jij ja, ja, ook. Doeg. Uh, doei, doei. Het fout fouten uur.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 ...en van ervandoor met de oude, straat Oude Jaarsloten. Hè? Dat was uh, een van de velen die appte toen de deurbel te horen was. Um, ik zit heel even te denken. Zullen we zo meteen een, gewoon nog even een keer doen? Geef ik gewoon nog een straat Oude Jaarsloten weg? wil ook niet, toch? Ik bedoel, het is Oude Toch leuk... Nou, oftewel goed opletten voor 4 uur ga je die deurbel van de Staatsloterij nog een keer voorbij horen komen. Zodra je die hoort, dan heb je meteen deurbel via de Qins. Ik heb deze kant op. En uh, ja, ga ik jou misschien blij maken. Op Aqua komt eraan. Barbie girl, hoor je zo. En Shakira Shakira. Ja, warm je heupel vast even. Waka waka, hoor je zo.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 Wijzigingen beperkt tot datum en tijd. Prijsverschil is voor eigen rekening. Onder voorbehoud van beschikbaarheid. Beleid verschilt prijsklasse Eurostar.com. En nog meer voordeel. 10 oververse oliebollen Naturelle met krenten voor een rond prijsje van maar 3 euro. Al die. da.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 Alain Altena. Goedemiddag. De spectaculaire bankroof in Duitsland eerder deze week... is mogelijk uitgevoerd door Nederlanders. Volgens de Telegraaf houdt de Duitse politie hier serieus rekening mee. De dieven reden in een zwarte Audi. En deze auto's werden eerder ook door Nederlandse criminelen gebruikt... bij het opblazen van geldautomaten in Duitsland. Bij de bankroof in Gelsenkirchen is zeker 30 miljoen euro buitgemaakt.